En dan, ja, euh... Euh, Dus ik. Euh, en dan hoop ik eigenlijk dat ik Larks ook op de kaart euh, kan zetten. Kijken of dat een beetje. Ik ga, het hier, ik, ik ga de site zeker promoten. Ik vind het een. Euh... Het initiatief is hartstikke leuk. Waarom niet? Eens euh, dus even kijken. Heb ik uit nog mensen gemist? Ja, Jochem zie ik euh, stiekem. Die had ik zo snel even niet, uh, uh, zo snel even niet gezien, maar nu zie ik hem wel. Uh, sorry, Jochem, ik had dat, uh, ik heb niet op zitten letten, maar nu wel. En dan, uh, tenminste, ik heb, ik heb gewoon, niet op zitten letten. Nou, goed. Um, maar ik ga jullie in de, ik ga de gezelligheid in handen geven van Nelly. En dan uh, horen jullie mij een donderdag weer. En dan uh, zeg ik, maak er een mooie avond dan nog van. En veel plezier, Nelly. Doei doei! het praathuis van het zesde zintuig. En wat um, misschien jullie wel verrast heeft. En ik vind het zo mooi dat Jochem altijd heel eerlijk is en recht van zijn raak. En dan meteen zegt zoals hij het bedoelt. Sommigen denken het, maar hij zegt het. Zo van, ik dacht dat je, je niet meer uit zou zenden. En ben je toch gekomen. Nou, je mag gerust weten. Ik zat zo van de week eigenlijk te denken. Zo, en ik heb lekker televisie te kijken op een en Ik heb ook zo zitten te denken van, Jongens, ik zit nu al zes jaar op die RIN-radio. Twee keer per week. En misschien begint er de sleet wel een beetje in te komen. Dit is als een huwelijk. Is er op een gegeven moment ook de tja, een beetje af. Maar dan zit ik weer te denken aan mijn mensen die van begin af aan naar me hebben zitten luisteren. Dit is een Dirk Tech. Die ik toch altijd weer altijd leuk vindt... om naar mijn programma te luisteren. Een uh, Edwin. Uh, nog meer allemaal mensen ik kan ze niet allemaal bij naam noemen die er dat toch iedere keer weer zijn en dan denk ik ja moet ik die dan in de steek laten he, moet ik ermee stoppen is het misschien wijs is er misschien een reden waarom he, word ik misschien binnenkort erg ziek ik weet het niet ik zit altijd er is altijd een reden een reden waarom iemand uh, kwaad moet worden of wanneer iemand uh, uh, toen gedwongen wordt dat op een of andere manier afscheid te moeten delen. Dat is gewoon zo. En of ik het nog lang blijf doen, ik weet het niet. Dat zal van mijn eigen vrouw. Ik doe het nog steeds altijd graag. Ik heb het ook altijd met volle liefde plezier gedaan. Alleen ik ben er gewoon uh, op dit moment iets uh, makkelijker in geworden. Kijk, volgende week maandag kom ik niet, de e Ik weet niet of dat Guus of dat uh, donderdag een, een half uur verder wil doordraaien en Guus een half uur eerder wil beginnen. Ik vraag het aan hun twee, doen ze het niet? Maar ik ben het de volgende week woensdag niet, door, maandag niet. Want dan heb ik vergadering van de Duivelclub. Ik ben binnen, penningmeester, dan moeten nog heel veel de contributie betalen. Dus ik moet daar naartoe. Het kastenslag wordt voorgelezen, ik heb kascontrole. Het kastenslag wordt voorgelezen en dan kan ik als pennemeester niet ontbreken. Dus daar moet ik naartoe, maandag aan. Het is elke avond wel iets bij me, of het is cursus, of het is, uh, of het is een bijeenkomst van mensen die, uh, die met mij over hun spirituele dingen willen praten. Dus het is elke avond wel iets. En vrijdagavond, dan, moet je, hè, dan is het vrijdag, dan uh, begin ik altijd de vrijdagavond. Dus zodoende wil ik dat toch heel even aan jullie meegeven. Dus in ieder geval ga ik op dit moment iedereen weer welkom heten, die toch de moed hebben genomen om de vanavond toch in mijn spiritueel praathuis plaats te nemen. En dat is natuurlijk onze burger, goedenavond lieve burger. Zoals ik, begreep, um, zoals ik het begreep, zag ik uh, dat iets was geweest als vroeger, of dat je al, uh, al, al, al, al in je been al genezen was, dus ik denk dat er iets gebeurd is geweest. Dan is er natuurlijk Edwin. Goedenavond, lieve Edwin. Onze eigen knuffelbeer. onze eigen teddybeer van de radio. Ook Jochem is er natuurlijk. Goedenavond, lieve Jochem. Ook Vlinder. Kom net binnen. Goedenavond, lieve Vlinder. Ook jij, Bieke. Natuurlijk, van harte welkom. En gezellig dat je er bent vanavond. Tonnag wil ik natuurlijk weer bedanken voor zijn uurtje vooraf. Die heeft de, de, de, de weken weer afgebeten. Hapslik. En het uurtje is weer voorbij. Nou, bedankt, lieve donderdag, opnames namens de luisteraars en de tjens natuurlijk. Dan zie je dat onze Esmeralda ook weer binnengekomen is. Goedenavond, lieve Esmeralda. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met je hondje. Nou, onze eigen knuffelaar is er ook, onze eigen Guus. Goedenavond, lieve Guus. Fijn dat je er bent. Ik zat, vind ik zat toevallig overal, ik heb natuurlijk de hele film, is van de afgelopen tijd teruggedraaid. En dan zie ik jullie daar weer aankomen met je busje. En met je, je veldpoeket geplukt voor Linda. Ik zie jullie weer allemaal bij me binnenkomen in mijn keukentje. Want niemand wilde geloven dat ik in mijn keukentje uit zat te zenden. Met de hele bubs. Dat ik hier jammer onder met Linda samen kerstcadeautjes had gekocht voor jullie. Die allemaal jammer bij me zijn blijven slapen. En dat zijn allemaal herinneringen die ik dan mee uh, neem in mijn, in, mijn, in mijn gedachten en in mijn gevoel. En dan denk ik, ja, dat zijn gewoon de mooie dingen. En zoals ik tegen alle mensen zeg, blijf je altijd vasthouden aan de mooie dingen in het leven. Maar niet aan de minder mooie dingen. Dan zul je het veel verder brengen. En dan zou ik toch zeker de eerste moeten zijn die toch zeker daar gehoor aan moet geven. Dus blijf je vasthouden aan de mooie dingen. En bent er voor de mensen die het fijn vinden dat je er bent. En dat is het overwegen echt heel waard om dat te doen. Want uiteindelijk, dat, daar is het ook voor. Kijk, ik zit hier gewoon alleenig in in, aan mijn broodje. Voor me heb ik de laptop met op de, achter, op de achtergrond het beeldscherm. Daar staat mijn stream op. En een eh, klein hoekje maar. En dan zie ik eh, mijn kleindochter en mijn kleinzoon. Wilhart en Femke ik, kijk ik op. En aan de andere kant heb ik mijn chat... Aan de andere kant heb ik een chat waar ik normaal gesproken bijna nooit op kijk. Maar toevallig nu wel. Dus eh, toen wel. Maar ik moet natuurlijk toch iets vertellen. Ik ga nog even verder iedereen met trouwens te eh, wensen. Dat is natuurlijk Ineke. Ik hoop dat je inmiddels afgehaald klaar bent met afwassen, Ineke. Dan natuurlijk onze Jan. Die is vrij, carnaval, Brabant. En die is natuurlijk niet eh, lekker van de gelegenheid gebruikt gemaakt. Om het huis weer eens lekker op te ruimen en zijn tuin in te maken. Want daar begint een nieuwe weer voor te horen. Ik weet niet dat het bij jullie allemaal is, verder als in het land. Maar nou, hier was het heel erg, uh, heel erg uh, mooi, prachtig weer vandaag. De nachten zijn nog koud. De nachten zijn nog koud. Nou, nou, dan hebben we natuurlijk uh, Krijn. Goedenavond, lieve Krijn, onze boordwachter. Het fijn dat jij nog bent vanavond. En ons bieden wij, ons hertje. Die heeft natuurlijk ook weer binnenkomen huppelen, uh, huppelen in het programma. Dan is er natuurlijk, wil ik natuurlijk ook de lieve sturen naar het red en het red, red En natuurlijk op de mensen die op het moment toch naar het programma zitten te luisteren. En neem één van mijn naam. Ik zal nooit of te nemen, op een bepaald moment kunnen dingen met mij, ik ga dat ook eens even uitleggen. En ik vind dat ik dat verplicht ben. Waar, want waarom is me dat nou zaterdag het verkeerde keelschat geschoten? Ik krijg regelmatig mailtjes binnen van de mensen die op de chat zitten. Ik kom niet meer op de chat, Nelly. Ik vind jou heel lief. Ik vind jou heel aardig. Maar ik kom niet meer op de chat. Want uh, uh, uh, er is iedere keer wel iets op. En ik vind dat vervelend. Want ik wil altijd voor mijn ontspanning. Na, op de chat komen om gezellig met, met iedereen te praten. Maar ik vind het niet leuk als er een keer ruzie is of de mensen gaan elkaar een beetje het jakkertje wassen. Er zijn chats genoeg in Nederland waar wel gescholden wordt, waar wel aan elkaar gebloekt wordt en wel negatief gedaan worden. En, dan, en dat, is, dat is niet één keer, maar het gebeurt me meerdere malen. Ik heb ook gehad, wijze, ik, ik zal, nog nooit heeft dat iemand geweten. Maar ik heb een bouwploeg gehad, die bij mij, hebben, mijn eerste afdak hebben gezet. Maar toen ik hier, mijn tweede afdak gezet moest worden, kreeg ik allemaal mailtjes binnen, waar ik nooit met niemand over sprak, want ik ben de laatste die probeert, ik probeer altijd ruzie te voorkomen, in plaats van ruzie te stoken. Of ongenoegen te stoken. Dat ik mailtjes binnenkrijg, als die komt bouwen, dan kom ik niet meer. En als die komt, dan kom ik niet meer. Dus ja, dan weet je het, wil je hebben dat wij komen, dan moet je, mogen die niet komen. Wat heb ik gedaan? Ik ben naar een buurman van Anita gegaan. Ik heb gezegd, luister, het is, wil jij mijn afdak zetten? Dat heeft me geld gekost, vond ik niet erg. Maar ik hoefde dan niemand tegen het hoofd te staan. Ik hoefde niet tegen de een te zeggen, ja, moeder, we luisteren. Uh, uh, die heeft liever dat jij niet kon houden." En zo heb ik dan altijd maar geschipperd tussen iedereen in, om de lieve vrede tussen mijn kids... Zoals ik jullie altijd noem, zoals ik jullie altijd noem om daar altijd de vrede in te bewaren. En dan op een bepaald moment als ik een paar keer aangevallen ben, dan, kijk, ik heb mijn, mijn dierbaarste vrienden, dat is Martin de Vries. En dan kan ik heel emotioneel worden. Dat is mijn beste vriend die ik heb, die tevoren was in de periode dat jullie me nog niet eens niet kenden, toen ik door het dal ging. Toen ik weer met mijn bedrijf weggegaan ben, bij mijn kinderen weggegaan, waren dat de mensen die mij altijd opvingen. En die mensen komen niet meer op de chat, omdat ik zo afgezeken ben geweest. Daar konden ze niet meer tegen, dat ik, dat ik zo afgezeken werd. En zo zijn er meer mensen die niet meer op de chat komen, omdat er vaak heel negatief naar mij gedaan wordt. Ik heb het zelf niet altijd in de gaten, want ik lees niet altijd de chat. En nu toevallig viel mijn ogen op. Door iets waar ik helemaal niks aan kon doen. En dat was even. De maat was vol. Ik had al genoeg moeten incasseren. De afgelopen zes jaar. Met allemaal die dingen. Dat ik dacht van nou, nou is het over. Het is gewoon voorbij. Maar neem één ding waar me aan. Op het moment dat ik besluit. Om te stoppen met de radio. Neem ik. Een volwaardig. Een voorwaardig afscheid van jullie. Daar ga ik het eerst met Willem de Ridder overleggen, want dat is uiteindelijk degene waar ik iets mee te maken heb. En dan zal ik mijn afscheid van tevoren aankondigen. En dan zal ik op een waardige manier stoppen met mijn uitzendingen. Maar niet op deze manier. Maar dit was een ophoping van heel veel ingeslikte dingen die ik allemaal geslikt heb. Om, om maar de goede vrede te bewaren en het iedereen proberen naar zijn zin te maken. En dat was even te veel. En als ik dan gewoon aangevallen word, de ene week al oh dat je voorspelt, er komt helemaal niks vooruit. En de andere keer weer al oh de kaarten die getrekt worden, dat werkt helemaal niet bij mij. En dan de week erop en dan heb ik, ik, had er in één keer gewoon van. En dat wilde ik alleen maar, Dret zegt het hier ook, er zijn genoeg forums enzovoort, waar mijn lustig kan afkappen en schelden naar elkaar. En dat dat er gewoon dingen lijkt, dat is gewoon, dus dat is het. En dat is het, wat ik, en, en, en zaterdag, nou het was het gewoon veel. Nou en dan kan ik op een bepaald moment, dan moet ik zelf tot rust komen. Ik ben uit de chat gegaan dat ik niet meer wilde hebben, dat, wat er gezegd werd. Want ik weet dat de mensen dan allemaal proberen mij op te dingen. Had ik me helemaal, helemaal even geen behoefte aan. En ik heb gewoon de muziek aan laten staan. Dus ik ben er gewoon netjes om tien uur uitgegaan. Nou, en vanavond, toen dacht ik, ja, dan ga ik bij mezelf te gaan. Kijk, dit is ook voor mij een leerproces. Wij hebben allemaal leerprocessen. We hebben allemaal leerprocessen in ons leven. En we hebben op een bepaald moment een leerproces. En dan denk je, ook, oh, wat doe ik nu? En dan denk ik, nee, natuurlijk niet. Ik ben, kijk, goed luister, ik ben in een en ziel een zakenvrouw. Uh, ik zal nooit of tenminste bij een klant weggaan en zomaar wegblijven. Dan ga ik natuurlijk dat op een hele mooie manier, met een waardig afscheid, ga ik dat doen. Dus daar hoeven jullie eigenlijk voorlopig nog niet even druk over te maken. Dus dat wou ik even kwijt. Ik wil er nu ook niks meer over horen. Alle lief bedoelde uh, reacties van jullie, uh, dat, dat is allemaal heel fijn. Ik weet toch wel wie het goed met me neemt en wie niet. Maar laten we het gewoon lekker voor wat het is. Voor mij is het tevreden en ik ben er zaterdagavond weer. En dan ga ik eens een keer van ouds contact leggen met overleden personen. Want dat is uiteindelijk ook de benaming van mijn, van mijn programma. Het contact leggen met overleden personen. Dat weet ik wel, lieve burger, en dat weet ik ook wel. En ik, en ik zeg nu ook gewoon uh, naar jullie zoals ik het voel en zoals ik het ervaar heb. Ik vind dat ik dat een beetje verplicht ben naar degene die toch, kijk, dat mag je gerust weten, voor mijn gevoel had ik toch een beetje, nou tien, het schuldgevoel, want ik heb toch de mensen even in de steek gelaten. Maar ja, je moet me zo denken: als er op een gegeven moment, ik loop dan weg. Dat, dat doe ik ook, als, ik, als er muziek zijn, of er, er zijn ongenoegen, dan blijf ik daar niet bij staan, dan loop ik weg. Dat heb ik gewoon, dat is, van mijn, dat is mijn natuur, dat is mijn natuurlijk karakter, dan ontloop ik dat, dan loop ik weg. En dit was de enigste manier om het te ontlopen. Want dan ga je allemaal, hè, want de een zegt iets liefs en de andere gaat er tegenin. En dan ga je op een gegeven moment een bepaald iets op de chat krijgen en dat wil ik gewoon niet. Hoor. Dus lieve mensen... Ik ben dankbaar voor degenen die vanavond toch weer trouw gebleven zijn. En zaterdagavond zorgt allemaal dat je voor, dat je een naam, dat je zaterdagavond een naam hebt, de plaats waar de overleden het laatst gewoond heeft, of waar het je overleden is. De naam en de voornaam en die moet je aan mij doorgeven op de chat. Dan schrijf ik die allemaal op en dat probeer ik op die manier Contact krijgen met degene waar jullie dan contact mee willen hebben. En dat is ook zo. Ik heb dat vandaag nog gehad. Vandaag kwam er ook een vrouw bij mij op bezoek. Die had ik al heel lang tijd trouwens niet meer te zien. En die kwam vandaag. In eerste instantie was ik een beetje afwijzend nader. Want die, heeft nog connect die had vroeger connecties met, uh, met de moeder van Erika. Maar Erika wil helemaal niks met haar biologische moeder. Dat ze het iets te maken hebben en die had daar vroeger wel eens contact mee toen Erika pas weer bij ons was, hadden wij het gevoel, dat, had ik al het gevoel als zij kwam, dat ze kwam om, om, om een polshoogte te komen nemen, hoe het allemaal ging met Erika. Nou, daar kwam ze weer. Had ik weer in eerste instantie van, wat kon zij nou weer doen? Maar, toen uh, ze ja, toch maar binnenkomen, ja, tuurlijk wel. Nou, ze kwam binnen, we hebben lekker gezellig... Uh, uh, zitten praten. Nou, op het einde zei ik ook tegen haar. Ze, mag ik nog eens een keer terugkomen? Ik zeg, ja, je mag altijd terugkomen. Ik zeg, maar, je hebt misschien al gevoel dat ik in het begin erg terughangen naar jou was. Ja, wat voelde ik wel eens? Ja, maar ik dacht, die heeft nog steeds connectie, maar door het gesprek wat we hadden, kwam ik er tijdens het gesprek achter dat zij daar geen... Dankjewel, lieve Jochem. Dus, ik heb toen, uh, tijdens het gesprek kwamen er wel achter dat ze er inderdaad, want er waren dingen die wij wel wisten en die zij niet wist. Dus toen wist ik dat ze er geen contact meer mee had. Toen heb ik ook gezegd: Je bent altijd welkom, want dat is maar bij haar. Haar man heeft zelfdoding gedaan. Daardoor heeft zij natuurlijk een bepaalde binding met mij. Omdat ook mijn, en zij kende mijn zus heel erg goed. Maar daar is oudrijles van gehad, van mijn zus. En ja. Dus uh, daar hebben wij dan samen weer een binding door. Haar man heeft zich uh, opgehangen, mijn zus heeft dat gedaan. En dan haar zoon is daar in een psychose terechtgekomen. gekomen. Zit ook uh, zit ook, uh, ook bij Jan Bier. Is daar geen term. Leeft in zijn eigen wereld. Wil niet uh, uit die wereld komen. Want in die wereld, daar kan hij het aan. Daar kan die jongen het aan wat, ze, wat zijn vader heeft gedaan. Dus hij leeft in zijn eigen fantasiewereld. ...waar het je ook wel heel spirituele dingen door krijgt. Wij hebben het daar vanmiddag over gehad. En dan zit... Kijk, er zijn allemaal dingen, hè hey jongens. Als je die dan toch allemaal hoort... Maar ...waarom moeten dan mensen dat elkaar toch zo moeilijk maken? Waarom moeten mensen dan nou toch... Uh, ...zitten te hakken, zakken en dingen tegen elkaar? Er zijn zoveel mensen... ...om ons heen... ...die het zo moeilijk hebben. Die zo'n zware kacht te dragen hebben. Kijk, we hebben allemaal ons karma... Wat we mee moeten nemen. Hè, en wat we moeten uh, inlossen en wat we moeten dragen. En als je dan ziet dat zo iemand die heeft toch een enorm zwaar karma. En ze zegt ook. Ze verwacht ook dat die ene zoon niet oud wordt, dat hij ook op een gegeven moment benijte gaat maken. Maar ze, ze heeft nu en gezegd ook een paar jaar geleden, heb ik gewoon gezegd tussen um, onze lieve heer. Lieve Heer, ik leg zijn lot in uw handen en verder heb ik daar rust in. Maar ze zegt ook, ze gaat er drie keer in de week naartoe en dan gaat ze met de, met de auto uh, rijden. Als ze zin heeft te beatstep, dan gaan ze er even uit eten. Dus ze heeft er wel, dan gaat ze in zijn gevoel en dan kan zij daar heel goed contact mee krijgen. Dus dat is, uh, dat is al fijn als, als, als een moeder ook spiritueel begaafd is, dat je dan op een bepaald moment uh, in zo'n in, in zoon, die schizofreen is, dat je daar dan toch uh, zielscontact mee kan hebben en precies kan voelen wat je kind voelt. Ik weet niet of dat jullie dit wel eens... Uh, Ik denk dat je dat ook wel eens aan je dingen voor, uh, wel eens, uh, ook wel eens meemaken dat jullie die dingen dan zielscontact met iemand hebben en precies weten hoe zo iemand voelt. En daarom. Ja, dat is, waar, uh, dat is waar esmeralda. Dus je kunt nooit tegen iemand uh, zeggen, hoi, ik had, nou een, ik had nou toch een wijntje, dan moet je ook eens proberen. En dat is inderdaad waar, Wat kan zijn dat de volgende fles wijn misschien niet zo lekker is, of dat er een verkeerde ding is, uh, dingen... Als je dingen voelt, die na, de, na een paar dagen blijken uit te gaan, dan ben je heldervoelend, uh, Bjorn of uh, Jochem. En als je dingen zegt zonder dat je erbij nadenkt, dus zeg maar, je zegt dingen zonder dat je daarbij nadenkt en het blijkt achteraf juist te zijn, en dan zeg je tegen jezelf, ja ik weet niet waarom ik het zeg, maar ik weet gewoon dat het zo is, dan ben je helderwetend. Dus je hebt helder weten, helder voelen, je hebt ook helder horen, helder ruiken, helder proeven. En dat is soms wel eens een verkeerd begrip, dat helder horen, en denken mensen dat ze dan stemmen moeten horen. Dat is helemaal niet waar. Het helder horen, dat heeft te maken met het feit dat je door bepaalde signalen op te vangen, die dan gaat verwoorden. Dus zeg maar symbolen, ik krijg altijd symbolen binnen, van binnen in, in mijn hart binnen, zeg ik altijd. Symbolen zie ik dan, en symbolen ga ik dan omzetten in taal, en dan ga ik ze verwoorden. Zoals ik ze dan uh, binnenkrijg. En als je hoort, dan kun je bepaalde dingen horen, en die ga je dan weer omzetten, ook weer in, in geschreven of gesproken taal. En dat is ook met helder proeven. Je kunt op een bepaald moment dingen proeven. En dan weet je ook, die smaak, die, die, die link ik aan uh, dat of dat voorval. En dat is precies op wat voor manier krijg jij je gegevens binnen. Of door symbolen, of door geuren, of door uh, horen, of door proeven. Dus dat zijn symbolen. Je krijgt dingen. Kijk, als ik, dat wil ik even vertellen, want uiteindelijk is het een spiritueel programma. Jan zegt, ik droom heel veel. Nou, dan kom ik met dadelijk op Maar, kijk, uh, je, uh, ik, ik zal het voorbeeld geven. Op een bepaald moment uh, sta je spiritueel open en ik krijg een bepaalde beelden. Het is niet zo, als ik aan die boven om een uh, ding vraag, dat ik een heel verhaal te horen krijg dat hun vanuit de sferen mij een heel verhaal gaan zitten te vertellen. Als ze zeggen, nou, moeten we eens even goed luisteren, die mevrouw, die mevrouw, die is zus en zo en dit en dat, nee, dan laten ze mij, uh, zeg maar, iemand gaat zwanger raken, dan laten ze mij, zeg maar, uh, een baby zien, of een bichje. Of, uh, of iets, nou, En dan vraag ik van, goh, wil je graag zwanger worden? En dan zeggen ze, ja, ja, ze laten mij op dit moment een baby zien. Ik kan net zo goed zeggen, uh, en, maar dat doe ik nooit. Maar ik, ik weet gewoon door mijn ervaring, dat ik rustig kan zeggen. En dan, ja, ik moet op jou lachen, Jan, dat je dat schrijft. Op jou moet ik altijd lachen. Maar, het is zo... Dan, dan, dan, uh, ik kan net zo goed zeggen, ik, hey, ik zie binnenkort dat er bij jullie een baby geboren gaat worden of dat je zwanger gaat raken. Kan ik dan eigenlijk net zo goed zeggen als ik dat beeld zeg, maar ik vraag altijd aan die mensen, goh, wil je graag een baby? Nou, ja, dan zeggen ze, ja, maar we zijn er al zo lang mee bezig zo. Ik zeg, nou ja, dat hoef je eigenlijk niet druk te maken, want ze hebben me net een baby laten zien. Maar ze zeggen er boven niet bij, want zij krijgt een baby, dat is dan jouw eigen interesse wat jij geeft bij het symbool wat je binnenkrijgt. En zo kun je ook, kijk, wanneer iemand niet goed is, wanneer uh, ik een vraag stel voor iemand, en, maar vooral voor mijzelf, als ik dan mijn ogen dicht doe, en ik zie een blauw licht, dan weet ik dat het goed komt. Dan weet ik gewoon dat het goed komt. En waarom is dat nu En waarom is dat uh, nu? Kijk, toen mijn dochter die ze een steek nog had, en toen ze dan het ziekenhuis opgenomen was, en dan die spuiten allemaal kregen, en die medicijnen, toen zei ze van, als de medicijnen aanslaan, dan komt ze er weer bovenop, slaan ze niet aan, dan moet u toch het ergste vrezen. Dus ik was dan bij geweest, maar ik moest even naar België, want dan kon ik kon toen ook in België. Ik moest naar België, toen ik moest mijn hond gaan verzorgen, en mijn dieren en zo, voordat, dan kon ik weer terug. En toen reed ik naar haar huis, en toen ben ik van Tilburg dan, zo binnenkort bij we Nassau zo, want ik woon in die wortel. En het is een plaatsje bij Hoog, tussen Merkplas en Hoogstraten. En ik uh, rees naar huis en ik zat te huilen in de auto. En toen zei ik, ja go, lieve, uh, god, je mag me alles afnemen, maar niet mijn kind. Je mag nooit mijn, mijn kind afnemen. Omdat ik in mijn vorig leven ook mijn kind af heb moeten geven. Dus ik zei, doe me dan niet aan. Uh, alsjeblieft. Ik, uh, ik wil nooit geen rijkdom, ik wil nooit niks, maar ik neem niet mijn kind af. En nou, Toen kwam er in één keer over mijn motorkap een hele blauwe uh, lichtschijn. Dat zie je dan wel, er net dat blauwe licht van een, zeg maar, als er een ziekenwagen, een politiewagen staat te knippen. Hè, dan heb je ook de hele tijd zo'n blauwe licht. Nou, en dat kwam zo over mijn motorkap. En daar werd ik zo rustig van, dat ik dacht, het komt goed. Toen wist ik dat het goed kwam. En inderdaad, de andere dag... Uh, was dat niet alweer bij kennis En later de medicijn aangeslaan. En als ik nu zelden voor mijn eigen een, een, een vraag heb aan de spirituele wereld, ik zit ergens mee, zeg maar, dan doe ik gewoon mijn ogen dicht. En dan denk ik aan dat gebeuren. En dan zie ik de hele tijd blauw licht. En als ik dan blauw licht zie, dan maak ik me totaal geen zorgen meer. Want dan weet ik gewoon dat het goed komt. Dus dat, dat, dat, daar, en dan is dat: kun je dat uh, associëren met uh, kleuren zien? Het zien. En, de, en zo kun je ook met bepaalde geuren. Je hebt mensen die werken met geuren. Jullie weten ook wel. Om niet, Bieke zegt: Ik ken dat daar goed, ik heb in Merksplas gewerkt. Ja, als je van Merksplas naar Hoogstraten gaat. Dan kom je door Wortel, Daar heb ik gewoond in een heel mooi uh, huis. Een vrijstaande woning. Mensen die mij gezien hebben op, uh, op televisie, met uh, zes zin, met... Uh, uh, hoe heet het? Met Hartbrek Hotel, die hebben het gezien. Want die, die, die, die, dat is allemaal gefilmd toen ik in België woonde bij dat huis. Dat ik de deur op doe en dat ik iedereen welkom weet. Nou, dus, dat, dat kijk, en zo kun je ook, kijk, je hebt min, kijk, ik zeg altijd, jullie weten dat. Als ik tegen iemand iets vertel, als ik tegen iemand iets vertel, en ik, euh, zeg maar, ik krijg iets door, en ik, ik krijg iets te zien, een symbool of zo, en ik verwoord het naar die mensen, en het is het juiste wat ik zeg, kijk als ik het kippenvel. Dus als gevoel, hè, ik, ik, ik heb het gevoel, ik ben helder voelend, zeg maar. Ik voel dat. Uh, de kippenvel die je krijgt, dat klopt. Maar je hebt ook helder zien dus, die, hé, hey, nou ruik ik rozen. Dat heeft te maken met de liefde. Uh, nou ruik ik groenten, zeg maar. Of dat heeft daarmee te maken. Maar het kan ook zijn dat zo iemand die dan helder is, altijd wanneer iets goed is, dat ze zeg maar dan een, een fijne leliegeur ruiken. Of een andere geur. Dat dat de bevestiging is van het boven je zit goed. Maar dat is voor iedereen verschillend. En wie de wij die vraagt, wat is een oude heks? En dan zegt de reetje, dat als Els. Nou ja, dat zo is het niet. Wat betekent een oude heks? Als symbool. Klop, dat heb ik ook, uh, Jochen, als symbool. Dus als ik het goed begrijp, dan krijg jij een oude heks te zien. Oftewel in je droom of wanneer jij je op iets geconcentreerd hebt. Zeg maar, daar komt iemand bij jou. Want kijk, waar, wanneer kreeg je dat symbool? Kijk, komt er iemand bij jou, uh, wij, en je stelt al jou een vraag. En je ziet bij die persoon in één keer, laten ze jou een oude heks zien. Dan kan het zijn dat, de, dat die persoon, die dan bij, bij jou komt om raad, dat die in, het, in, in, in een vorig leven al met de spirituele wereld in aanraking is geweest. Het is precies hetzelfde als wij zeggen: dit is een oude ziel. En die wegging en en die ging weg. Ja, Natuurlijk, uh, Bieke, dat kan. Kijk, je kunt al. Kijk, als je helemaal spiritueel open gaat staan, ik weet nog goed. toen ik begon met met mijn spirituele wereld begon ik met kaart leggen. En toen eerst met pendelen. En toen met automatisch schrijven. En daarna met kaart leggen. En na het kaart leggen hoefde ik geen kaart meer te leggen. Kreeg ik het zo spontaan door. En toen in één keer kreeg ik contact met overledenen, die begonnen zelf tegen mij te praten. En toen wist ik ook in eerste instantie niet goed hoe ik daarmee om moest gaan. Nou, door te luisteren wat ik doorkreeg, of te voelen wat ik doorkreeg, en het te kunnen vermoorden naar de mensen waar het voor bedoeld was, en die, te, en die dan weer tegen mij zeiden, ja dat klopt, dan, dan ga je steeds meer vertrouwen krijgen in je gaven. Want die gaven, dat is ook een groei. Je moet ook groeien in je is zo goed als dat je als, als je gestudeerd uh, bent, uh, zeg maar, je hebt je rijbewijs gehaald, leren uh, rijen leren je pas in de praktijk. Door allerlei omstandigheden die je tegenkomt, leer je op wel om manier daarop te reageren. Nou, en, dat, hè, en dat is hetzelfde als met uh, dat is hetzelfde als met spiritueel uh, met, uh, uh, werken. Ja, als Ella ook dingen voor voelt en, en, en, en, en, en, en, en uh, zeg maar een bepaald gevoel heeft en, en ze vindt het er is iets meer in orde en nou, dan rand blijkt natuurlijk uitkomen, dan klopt het ook wel. Maar niet iedereen hoeft met die gaven te gaan werken. Dat is ook weer zo'n verkeerd begrip. Waarom moet je als je spiritueel uh, dingen aanvoelt, waarom moet je daar per se meer van werken? Alleen moet je er leren op te vertrouwen. En die je niet door laten beangstigen. Want dat is uiteindelijk het, het, het uh, dat is uiteindelijk het probleem dat veel mensen er angstig voor worden. En je weet allemaal uh, de gevaar voor spiritueel uh, functioneren, is te snel tot vormgeving uh, over, overgaan. En te snel en te angstig worden voor hetgeen waar je doorkrijgt. Zie dat ons Linda ook binnenkomt? Goedenavond, lieve Linda, welkom. De vlinder is ook weer terug binnengekomen. We Hallo, lieve Linda. Nou, ik ben ervan overtuigd, lieve vrienden, dat alle mensen die, die van, klein, van jongs af aan spiritueel zijn, en, en, uh, of, toch, en dat, of dat toch in een la, latere leeftijd zich meer gaat openbaren, dat die zich altijd als kind alleen voelen. en anders voelen, en onbegrepen voelen. Ik denk dat dat normaal is. De, de, de meneer zijn altijd jezelf. En dan zegt hij zelf, nee wat jij ook zegt denk ik ook, droom vaak over klanten. Ja, dat had je me niet verteld. Maar dat is gewoon zo. Het is net als Linder zegt, het leven is een groot geschenk, maar je krijgt het, maar je krijgt het niet voor iets. Want je krijgt heel veel op je bordje. Maar zo moet je het zien, Jan, en daar hoor je dan zo moe van. Kijk, en, en zo moet je het ook zien, als wanneer jij op een gegeven moment weer eens een keer, zo, uh, uh, zeg maar, zo'n gevoel hebt dat je even buiten jezelf staat, dan heeft dat te maken dat je te veel uh, constant hebt in moeten slikken, want dan je niet altijd alles kunt zeggen wat je denkt. En, uh, hè, maar er zijn natuurlijk mensen die heel vervelend Als je hebben pas geleden dat programma op de televisie over die, die, uh, die juffrouw, die kassiers. is. Ja, je kunt je dromen sturen, hè. Ik heb van de week op de televisie gezien dat je je dromen kan sturen. Als je gewoon lekker gaat liggen en je denkt van vannacht uh, lekker dromen over een uh, vakantie ergens, net als je in slaap valt. Of uh, dat ik lekker heel uh, rustig ben en in een bos loop of zo. Dan zul je merken dat, dat, dat je er ook over gaat. Dat kun je het over kun je sturen. Huh? En Linda zei, ook de doden te krijgen niet voor niks. Het kost hoe leven. Ja, dat is waar. Oh, dat is een goede, Dat is een goede uh, Linda, wat je daar zegt. Is met 2012? 2012, burger, je merkt dat je verlies vrienden, vriendinnen en ook je familie verlies je. Zou kunnen, hè? Je doet geen verspellingen meer over 2012. Ja, maar dat is ook een probleem. Um, Jochem, er zijn heel veel mensen die vroeger in de uh, psychia psychiatrie zijn opgenomen omdat ze spirituele dingen doorkregen. En dan waren ze gek jong en dan moest je zo nodig uh, door de schooldokter getest worden. Of naar de psycholoog. En dan, daar ben ik ook een keer ooit geweest. We laten ze allerlei uh, domme, domme foto's zien. En wat is dit en wat is dat? En op gegeven, een gegeven hakken gewoon geen zin meer in. Dan word je ook nog een keer even getest. Maar dat is gewoon, je wordt gewoon een beetje anders gezien, maar er zijn heel veel kijkers zijn heel veel mensen die onbewust zonder dat ze daar zelf zich bewust van zijn, zo moet ik het uitzeggen: heel veel dingen doorkrijgen. En daar ook uh, mensen mee helpen, mensen vaak advies geven, maar dat, dat uh, juist blijkt te zijn, zonder dat ze uiteindelijk uh, voor zichzelf uh, denken dat het met de spirituele wereld te maken heeft. Omdat ze daar gewoon niet mee bezig zijn. Maar waarom wil niet zeggen, ook al praat je nooit over de spirituele wereld, en ook al ben je niet van met je gedachten, ik ben spiritueel. Kan het toch zijn hoor? Dat je heel vaak heel mooie ingevingen krijgt om die aan een andere mens door te geven. En dat het dan ook, nog ju dat het, ook het juiste blijkt te zijn. En dat het je niet speciaal met het na naambaarabortje op je schort te lopen of op je boes. van ik ben spiritueel uh, begaafd. Dan zijn er zijn meer mensen hoor die gewoon dingen zeggen die altijd uh, juist blijken te zijn. Donderdag even afstaande zie dat Theo ook een is. Goedenavond, lieve Theo. Ja, dat is ook zo. Ik heb nog eens een keer, toen ik pas met die spirituele wereld echt uh, volledig in aanraking kwam, dus dat ik echt er allemaal mensen van me heen kwamen en dat ik die mensen ging adviseren en, en al. Toen, toen wou ik op een gegeven moment, toen, toen merkte ik toch dat ik een buitenpuntje was. Dat je toch een beetje anders was als een ander. En toen wilde ik een club op gaan, uh, gaan. Richten van Engel. Pas geleden heb ik die vragen nog eens een keer gevonden. Dan moest je op tien vragen. Wat was dat nou? was er dan voor geluid. Dan moest je op tien vragen. En ik zat even met mijn dicht dus ik weet niet waar ze dan, en een keer zo'n zo tingeltje er doorheen. En dan moest je op tien vragen moest je dan antwoord geven, en als je dan tien vragen met ja kon beantwoorden, dan kon je lid worden van de club van hen. En dan uh, was de bedoeling dat we dan als je daar nou die heksenbijeenkomst had, dan zou ik bijeenkomsten van engelen gaan uh, doen. En dan moest, kreeg je allemaal je eigen, je eigen naam, moest je dan kiezen. Want ik wil zo en zo, uh, ik, wil, uh, zo uh, ik wil zo zijn, die engel wil ik zijn. En dan kreeg je allemaal, zou je allemaal een speltje krijgen, want dan was je engel en dan hadden we de engelclub. En dat ging dan in uh, feite van: heb je het gevoel dat je vaak alleen bent? En uh, ja, die vraag ken ik allemaal niet meer uit mijn hoofd hoor. En dan uh, was het zo van: heb je het, uh, het, uh, vaak het gevoel dat je niet begrepen wordt? En uh, doe je vaak dingen voor andere mensen zonder erbij na te denken? Um, het is allemaal van zulk soort vragen. En als je dan ook wel ja op kon zeggen. Dan zou je was je een engel. Want het houdt, neem één ding van mij aan. En hoe oud was die man, Jan? Die man uit Uden. Weet je, wat, weet je wat het is? Kijk, dus dan, dan, dan hoorde je, dat was ik net verteld, al als ik dat betrekt van Jan. Kijk. Er zijn heel veel mensen hier op aarde, heel veel, er wordt ook zeker één op de zoveel, dat het halve engels zijn, halve, halve engelen zijn. En die halve engelen, dat zijn uiteindelijk al mensen die hier alleen maar zijn, om het, het goede onder de mensen te brengen. Die Alleen maar het goede onder de mensen brengen. En, en zonder bij te na te kijken, helemaal onvoorwaardelijk te altijd zijn van de mens. En dan, dan hoor je, en dan en dan heb je gelijk de symptomen erbij van ik voel me niet begrepen, ik ben het buitenbeentje in mijn familie. Hè, uh, ik voel me vaak alleen. Um, Dus is dus, dus anders ook een soort vraag. En dan ben je eigenlijk een halve engel. Want dat is, is gewoon: er zijn echt heel veel zielen, hier ook op aarde gereïncarneerd in mensen, die al uh, eigenlijk halve engelen zijn. En die dan uiteindelijk weer tussen de mensen geplaatst worden om toch weer goed te brengen onder de mensen. Je hebt in elke straat, wel, in elk dorp, in elke stad, of waar dan ook, kun je altijd wel een man of een vrouw wonen die om, uh, zonder uh, gedachten dingen doen van mensen. Zonder bijbedoelingen, zonder er beter van te willen worden, gewoon onvoorwaardelijk dat gewoon doen. Dan kun je gewoon om raad vragen en ze doen het voor je. En dat zijn mensen die op spirituele ladder ook al heel hoog staan. Maar voor die mensen is het vaak heel moeilijk, maar het is juist voor die mensen is het vaak heel moeilijk om zich staande te houden in die harde wereld. Maar dan moet je eigenlijk, eigenlijk helemaal niks meer van aantrekken. en gewoon altijd bij jezelf blijven. Dus altijd bij jezelf blijven en je, je niet aan het Maar het is soms wel eens moeilijk voor een engel, ook voor een engel. Breekt er wel eens een punt van je ster, toch? Ik de kaart dat toevallig van ene keer getrokken de zaterdag. Ook, ook een engel breekt wel eens een punt van de ster. Zo. Maar dat is ook zo. Je moet, maar het valt niet altijd mee. Ze kunnen dat maar steeds maar weer proberen, en steeds maar weer... Ja. En, en, en steeds maar weer, maar op een bepaald moment. Ben je, je bent, hoe dat je het ook bekijkt. al ben je een halve hengel, al ben je een hele heks of een halve heks, hè, en dan ben je nog zo, je beleid en blijft de mens, geaard, op de aarde. Met menselijke trekjes. Want als engel, dan hou je het gewoon niet vol. Er is gewoon, als engel kun je het ja. gewoon niet volhouden hier, in de harde maatschappij. Dus je moet wel aard zijn. Nou ik laat ze te doen had ik gelijk, denk ik gelijk, aan dat gedichtje dat ik van de week en dat vond. En die heeft er eigenlijk wel aan toepassing. Dat heb ik zaterdag al gezien, maar dan moet ik even kijken waar het ligt. Door Ria Lips geschreven. Waar ligt het nou? Even snel kijken hoor, ik kan nog uh, gewoon lezen. Zo heeft Ria Lips ook ooit een gedichtje geschreven over het feit dat ze niet uh, dat ze hier op aarde is, maar dat ze verlangt naar, uh, naar boven, naar die andere wereld. Dat ze zich hier niet thuis voelt wat dat heb je ook, hè? Je hebt ook mensen die voelen zich nooit thuis hier, hè? Even kijken, hoor, dat ik het gedichtje zie. Daar heb daar hebben we de binnen gekregen. Hé, hey, hier ligt nog een Wat Even kijken, het niet is. Even snel. Nee, ik zie het niet snel genoeg. Het zal dan wel weer niet mogen, denk ik, altijd maar. Dat is wat pak ik hier heel de hele week bij mijn papieren. En heel de hele week had ik het hier liggen. Zie je het als je Toen dacht ik ook, dat, dat komt niet door niks tussen de boeken uitgerold. Nou, de kaartjes, die, die blauwe kaartje die ik al voorleef, die heb ik zelf gemaakt. Die heeft ook weer Martin de Vries allemaal voor mij uh, op, um, op dingen gezet. Eén voor één en toen weer uitgeprint. Goh, dat je nou weer vrij bij dat, dat was best wel mooi. Maar ja, dan zul je dadelijk zien als de uitzending voorbij is, uh, dan liggen we natuurlijk uh, vlak voor de snuffert. Maar dat is altijd een ander als je iets moet vinden, zoeken, dan weet je het niet. En dan kom je jij mekkeren, Lieve ker. Dan kom je jij mekkeren, lieve ker. Moet te weer eten hebben. Hm? Moet je weten reten halen. Nee, het is iets te leren. Maar hij komt wel. Hij komt wel. Dat kunt wel mennekjes. Dat kunt wel mennekjes hebben dat dingetje. Nou, dadelijk komt Guus weer uh, in de uitzending. Jullie weten, die vinden het altijd leuk als, als jullie hem bellen. Dat vindt hij altijd gezellig. Ik ga weer lekker op de bank liggen. naar secret story kijk. Dan ben ik al verslaafd geraakt. Maar ik ben nog steeds aan het zoeken. Het ik heb hier allerlei bakjes voor mijn neus staan. Trouwens, is Guus uh, trouwens niet Wanneer was hij ook alweer jarig? Guus is onderhand jarig. Even, even kijken wat mijn kalender is. Ja, Guus, als ik het vergeten ben. Ja, ik heb ook zo'n babbelkous in huis. Hè? Liefke, kom eens. Doe eens. Zeg eens mama. Je kan mama zeggen, hè. Liefke. Maar ik heb twee poes, hè. Benny, Benny en Liefke. Wilke, kom eens, moet je eten hebben, kom dan, zegt dan mama, kom dan. mama nou, dat is mama zeggen? Dan horen ze wat jij mama zegt. Ja, of uh, je lacht moet mijn horen niet okay. Ja, die gaan met z'n prrp pr pr pr pr beginnen, hoe ze altijd, hè? Dat is altijd heel mooi, hè, vind ik. Maar waar, bij mij weet ik het niet, bij mij loopt de ene computer. Daar nou is het nou 21 uur 57. En op de computer waar mijn stream op, euh, op loopt is het nou 21 uur 56 Maar nou, die lopen anderhalf minuut voeteke en noeske. Nus Dat is niet ja. Het is vertel. Bij poes we vroeg vroeger een heet Snoes en liefeker. Euh, en, en uh, smoky dat is huh? nu is een mooi boek aan het lezen nou ik ga afscheid van jullie nemen lieve mensen ik wens jullie die nog naar carnaval gaan morgen nog een hele fijne korte volsdag dinsdag is bij ons optocht in rijen Morgenavond nog een fijne vastenavond. En uh, zaterdagavond hoop ik weer bij u te mogen zijn van 8 tot 10. En dan ga ik uh, eens kijken of ik, of ik voor jullie, als jullie dat willen, van iemand uh, waar je op zit te wachten een boodschap kan krijgen vanuit de sferen. En verder ga ik natuurlijk een kaartje bijtrekken. Dus we maken er gewoon weer twee uur luisterplezier van. En ik heb al gezien dat uh, Dona al heeft laten weten dat het de maandag allemaal goed komt met een uitzending. Dus voor degenen die er zaterdag niet komen, de veertiende ben ik niet in de uitzending en dan zullen Guus en donderdag samen wel uh, met nog tweeën samen regelen. Daar maak ik me eigenlijk totaal niet druk over. Dus dat, dan weet jullie het bezig. Dus lieve mensen, allemaal van hier uit de stevige knuffel, nog een heel fijne week en op zijn brabants gezegd, houdoe en op zijn carnavals gezegd, ala, ala. All leveren er heden ten dagen, heden ten dagen leveren er 7 miljoen maya's ja dat zijn er een boel. nou ik denk dat ik maar eens eventjes uh, ga beginnen het uh, klinkt boven ja zo nou dan gaan we ook eens eventjes hier dit aanzetten dan zou die daar boven ook gewoon automatisch door moeten gaan, maar dat weet je nooit. De gaat u hoor. Bye. This house, I daar ben ik weer. Ja, ik, uh, ik ben er dus. En uh, je, je, je kan bellen. Ik, uh, ik, ik noem mijn telefoonnummer uh, alvast. Uh, voor het geval dat jullie het niet al heel lang hadden. Dat is uh, 030, dus 030 is dat. En dan uh, 7850975. Ja, en dan denk je waarvoor zou ik Guus bellen of waarom zou ik Guus bellen of... He, wat zou ik hem te vertellen hebben nou dat is nou net het grappige, dat is helemaal niet belangrijk dus als je helemaal niks te vertellen hebt dan is het eigenlijk nu jouw